3 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het is Robin Haas en Igor Sijsling niet gelukt... de dubbelfinale te winnen van de Australian Open. Ze gingen in twee sets onderuit tegen de nummers 1 van de wereld... de Amerikaanse broers Bob en Mike Bryan. Het werd 6-3 en 6-4. Eerder prolongeerde Victoria Azarenka haar titel in het vrouwen enkelspel. De Wit-Russische tennister won in drie sets van de Chinese Lina. In Mali hebben Franse troepen hun opmars in het noorden van het land voortgezet... Volgens het Franse ministerie van Defensie zijn onder aanvoering van de Fransen... het vliegveld van de stad Gao en een belangrijke brug bij die stad ingenomen. Gao, Timbuktu en Kidal zijn de drie belangrijkste steden in het noorden van Mali... die al bijna een jaar in handen zijn van radicale moslims. Vorige week stuurde Frankrijk 2200 militairen naar Mali... een voormalige kolonie van de Fransen. Malinese en Afrikaanse troepen vechten aan de zijde van de Fransen.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 De MTV Europe Music Awards worden dit jaar uitgereikt in Nederland. De show is op 10 november in de Ziggo in Amsterdam. Het is de twintigste editie van het evenement... en tientallen artiesten komen ervoor naar Amsterdam. De show wordt uitgezonden in meer dan 60 landen. Het is de tweede keer dat de MTV Europe Music Awards in Nederland worden uitgereikt. In 1997 was de show in Ahoy in Rotterdam. Het weer vanavond wisselend bewolkt en droog... en vannacht vanuit het westen natte sneeuw of ijzel... waardoor het plaatselijk glad kan zijn. Morgenochtend gaat dat op de meeste plaatsen over in regen. In de middag wordt het weer droog en dan wordt het 5 à 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Um, neem even plaats, want uh, ons nieuwe pand blijkt op zwaar vervuilde grond te staan. Oh.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 Hans Smit. Goedemiddag, welkom terug in uh, Carré. Wij zitten hier in Amsterdam We zitten in de sneeuw. Dat betekent dat uh, Annette Embrechts, die onze uh, theaterrescent is... die komt hier net binnen racen. Die heeft de moeite om het, te, uh, in de, het gebouw te vinden in alle wittigheid, denk ik. Wie wil al aan tafel zitten? Twee andere gasten. Uh, Willibord Davids, meneer Davids. Hij is voorzitter van de adviescommissie Restitutieverzoeken... Deze week werd bekend dat uh, de erfgenamen van de Joodse broers Kats... Uh, niet 189 schilderijen terugkrijgen, maar maar één man met hoge baret, nu in het bezit van het museum Gouda. Over die, die commissie, adviescommissie, restitutieverzoeken, kunt u heel kort uitleggen wat die doet, die commissie? Uh, die commissie doet twee dingen. In de eerste plaats is dat uh, advies geven aan de minister van cultuur over claims die zijn binnengekomen tot teruggave van kunstwerken die. Uh, in, uh, die in de oorlog geroofd zijn... Ja. Ja. of uh, onvrijwillig uh, het bezit is verloren... en die nu in het, uh, in het bezit van het Rijk zijn... En uh, in de tweede plaats, uh, ook tussen particuliere stichtingen en claimanten, kan de commissie optreden als bindend adviseur. Oké, okay, we gaan het uh, zo uitgebreid over die zaak uh, van de Joodse broers Kats hebben. Ook aan tafel uh, Guido van der Werven, die uh, een, een bijzonder project uh, om man heeft uh, genomen. Hij is. Uh... Je hebt zeven triatlons tussen Polen en Parijs afgelegd. En dat allemaal om de aarde van het graf van Chopin... of nee, van de plek waar zijn hart ligt... naar zijn graf in Parijs te brengen. Ja, de tocht was eigenlijk van zijn hart naar zijn lijf. En onderweg kwamen we langs de plek waar die vandaan komt. Dat is eigenlijk vrij dicht in de buurt bij Warschau. Um, dus daar zijn we ook even langs gegaan. Maar de, de tocht zelf was eigenlijk iets symbolisch. Hè? Het was ja. gewoon van zijn hart ja. naar zijn lijf. Ja. We praten straks over. Het is allemaal te zien in het Stedelijk Museum op een hele grote wand wordt dat geprojecteerd als film. En Annette Embrechts is inmiddels binnen. Hijigent uh, uh, er wel, geloof ik, of valt het wel mee? Ja, maar het is gelukt. De trein ja. had wat vertraging. Ja, maar ja. ik heb straks ook een voorstelling: heet beste sneeuw. Dus ik zie toch. Beste precies. sneeuw. Ik ben heel benieuwd. We horen het straks. Goed, donderdagavond uh, werd bekend dat de erfgenamen van de Joodse broers Katz maar één schilderij terugkrijgen. De erfgename die diende vijf jaar geleden een claim in bij de Nederlandse staat. Wilde 189 schilderijen terug die volgens hen tijdens de Tweede Wereldoorlog onder dwang zijn verkocht... door die beide broers die een kunsthandel hadden in dieren in Gelderland. Uh, in uh, Opium Willibor Davids, voorzitter dus van die adviescommissie Restitutieverzoeken. Kunt u iets meer vertellen over... Hoe, hoe ligt dat met die claim van die broers Kats? Uh, 189 schilderijen. Wat is het, de geschiedenis van deze twee de broers? Uh, de geschiedenis is deze. Dat zij uh, oorspronkelijk in die familie een antiquiteitenhandel hadden. Maar zij zijn in de loop van de jaren 20, 30, is, uh, is dat meer overgestapt naar de kunsthandel. En dat hebben ze zeer goed gedaan. Ook uh, hun hele leven hebben ze een zeer goede handelsgeest ontwikkeld, maar ook een uh, fijne neus uh -huh. voor uh, allerlei kunstwerken. En is een gerenommeerde kunsthandel geworden, die in dieren zijn hoofdvestiging en zijn oorspronkelijke vestiging had. Maar uh, later ook veel meer in het Westen is gekomen. Uh, zo, om een voorbeeld te noemen, is uh, zeer kort voor de Duitse inval in 1940... dus dan hebben we het over 1 mei 1940 of zo hebben zij nog een filiaal geopend midden in het centrum van Den Haag... aan het Lange Voorhout, om daar hun kunsthandel verder te draaien. En het soort kunstwerken waar zij handel in dreven, waren dat echt de grote namen? Ja, grote namen en vooral zeventiende meesters. De Hollandse meesters uit de 16e, e eeuw. Paulus Potter, Ja, zeker. Paulus Potter, Hobberma, Dan Dan komt de oorlog... De, heren, dus dan kunnen, komt de oorlog kunnen, kunnen hun handel niet uh, verder uh, nou, doen? Nou, uh, uh, dat is juist het bijzondere mm -hmm. en ook de, een van de moeilijkheden in deze uh, zaak geweest. Dat zij dat juist wel hebben gedaan. Ah. Dus de, uh, de familie Katz is doorgegaan met uh, handeldrijven. Uh, met eigen uh, voorraden. Maar uh, al heel snel in het begin van de oorlog heeft een meneer Miedel, dat was een Duitser die zich op de markt van de kunsthandel begaf... en uh, ook bezig was om bijvoorbeeld de, de goudstikker... die natuurlijk altijd sterk verbonden ja. is die naam met... Uh, wanneer de restitutiecommissie genoemd wordt... was die uh, bezig om, uh, om die uh, over te nemen... om het uh, zomaar uit te drukken, zo neutraal uit te drukken. Uh -huh. En toen heeft die, hij bijvoorbeeld uh, in één klap... een heel groot deel van de handelsvoorraad van... de geboorte Kats in augustus 1940 en dat gaat daar moeten we denken over ja. 500, ongeveer 500 schilderijen in één, uh, in één kavel gekocht ja. of de nou, is langzaam aan het gaan maar er ja. is uh, dus ja. heel veel toen uh, gegaan hmm. en uh, dat was uh, handel ja. een deel daarvan ongeveer 100 101 om precies te zijn. Van die 500 schilderijen zaten ook, waren inbegrepen in deze claim. Ja. Maar dat, uh, bij kunsthandel is eigenlijk uh, het bijzondere... dat uh, een kunsthandelaar is op aarde om iets te kopen... en uh, na een tijdje weer te verkopen. En mm -hmm. het liefst met winst ja. ertussen. Ja. Ja. En uh, dat is ook bij uh, in deze gebroederskats... Uh, is dat doorgegaan ja, ja, tijdens de oorlog. U zei net wel iets heel belangrijks. U zei uh, over te nemen om het maar even... Uh, dat was uh, Miedel die ja. uh, Goudstikker overnam. Ja, ja want Goudstikker was dood. Maar wie die zegt... was in het ruim gevallen. Ja, die, was, uh, uh, die wilde wegvluchten uh, naar Engeland en is, en is al, Ja, ja. Is maar, die is ongeluk. Maar wie boot. zegt dat het met deze broers niet precies zo is gegaan? Dat het is overgenomen tussen aanhalingstekens? Met andere woorden, dat, ze, uh, oh. dat de Duitsers gewoon dat werk hebben weggeklauwd. Nee, want ze hebben daarover onderhandeld. En het, het is, is een goede zakenrelatie gebleven. En ze hebben daar, er is daarvoor betaald. Marktconforme prijs. Marktconforme prijs voor betaald. En dat hebben ze ook op hun eigen bankrekening... bij de Rotterdamse ja. Bankvereniging ja. destijds. Ja. Uh, op hun uh, rekening bijgeschreven. Okay. Is, is dat ook een van de redenen waarom nu die claim van die, uh, van die familie... want 21 nazaten van die broers mm -hmm. uh, Benjamin en Nathan... die hebben gezegd, ja, 189 werken die nu nog in bezit zijn... van, mm -hmm. van de Nederlandse overheid en die overal in, in musea hangen... die zijn van, van de familie. Is dat wel een van de redenen waarom die claim niet wordt toegekend? Op uh, één schilderij na? Uh, uh, nou, er zijn twee redenen. A, moet er uh, met een, in een hoge mate van waarschijnlijkheid vaststaan... dat de gebroeders Kats, hun kunsthandel, die werken... die teruggegeven zouden zijn gevraagd, ook hun eigendom waren. Mm -hmm. En uh, dat uh, is heel moeilijk. Uh, zelfs in, het hoeft er niet 100% waterdicht bewijs te zijn. Dat kan je, bijna niet, kan je niet vergen. is ook volgens de richtlijnen. Waarmee wij moeten werken, ook niet voorgeschreven, maar wel een hoge mate van waarschijnlijkheid. Ook ja. dat kon, die drempel kon in het overgrote deel van die 189 werken. Mm -hmm. En eigenlijk hebben we het over 227 werken, maar van 30 daarvan is al in een eerder stadium eigenlijk uitgezonderd dat ja. er zelfs geen enkele schijn was. Maar van, eh, van die 189 waar we nu, nu die beslissing over gevallen is. Uh, is maar, zeg maar tussen de tien en de vijftien... werken echt met voldoende mate... van waarschijnlijkheid vast komen te staan... dat zij die ook in eigendom waren. Mm -hmm. Zij handelden ook veel als intermediair. Of men had in consignatie. En, uh, of hadden, waren op zoek... op bestelling. Ook wel van ja. nazi-autoriteiten. Ja. En dan... Uh, kochten ze dat voor iemand anders. Dus dan uh, is dat wel... uiterlijk. En dan... Is hun naam wel verbonden met een specifieke transactie. Mm -hmm. Maar dat wil nog niet zeggen in de kunsthandel dat je dan ja. ook eigenaar bent. In geval van twijfel wordt er in dit geval dus door de commissie, commissie gezegd van ja, het is niet 100% zeker, eh, of, of bijna 90% zeker aan te geven dat het eigenaar ja, van hem was. Ja, we hebben het nooit in percentages, hè, maar wat ik net zei, het hoeft niet 100% te zijn, maar het moet in hoge mate. Ja. Uh, waarschijnlijk zijn ja. dat zij eigenaar waren. Ja. Ja. En de, de, een van de moeilijkheden was dat de, de administratie ontbrak. Dus er was geen administratie. Het, het, geen het, waren het waren natuurlijk rare tijden om het maar even zacht uit te drukken. Dus ja. kun je dat ook wel verwachten dat er een administratie is? Uh, ja, wij hebben inmiddels van de 117 adviezen... die de commissie heeft gegeven in de 11 jaar dat, uh, dat ze bestaat... Uh, zijn er diverse zaken geweest met kunsthandels... en daar was heel vaak toch nog wel aanwezig. Mm -hmm. En er zijn ook nu, ook hier in Amsterdam, zijn natuurlijk veel kunsthandels... En soms moeten wij, gaan wij naar archieven van deze kunsthandels. En dan kunnen ze soms nog gegevens uit, laten we zeggen, transacties uit. 1930. U, gaat, u, u gaat heel uh, wel overwogen te werk, Ik bedoel... Het is een zeer diepgaand onderzoek. Ja, De commissie ja, ja. beschikt ja. ook over een uh, onderzoeksbureau waar mm -hmm. historici, kunsthistorici ja. aan het werk zijn in het archief. En in, niet alleen het, in onze eigen Nederlandse archieven, maar ook in het buitenland. Nou is er, dat ene schilderij, man met hoge Barret, in bezit van het museum Gouda. Uh, uh, dat maakt dus deel uit van de Nederlandse collectie. Dat gaat dan wel terug, hè? Dat uh, gaat wel terug. En daarvan konden we met een hoge mate van uh, zekerheid... van de waarschijnlijkheid uh, vaststellen... Dat, de, dat dat eigendom was van de kunsthandel Kats. Hij ja. heeft het namelijk uh, de, een van de geboeders Kats, uh, Nathan... die heeft een zakenreis gemaakt naar Engeland, kort voor de oorlog... en die heeft, is erin geslaagd om daar de collectie van Lord Cook over te nemen en heeft hij naar Nederland verzend En dit schilderij komt uit die collectie Lord Koeken. Ja, en ja. daar hadden we documentatie over. En ook iemand is naar Engeland gegaan ja. om in de archieven te kijken. Hoe ja. is dat betaald? Hoe dus, is dat overgegaan? Dus, schilderij... dus die eerste was dat, dat ja. al met een zekere vorm van uh, uitzondering... In, in, wanneer we het hebben over 189, dat die voldoende vast stond. En bovendien is dat, uh, komt de tweede, is dat nou onder dwang... kan je spreken van een dwangverkoop. Hè? Het was geen confiscatie of diefstal, maar, maar het was wel een weg. verkoop. Maar onder zulke omstandigheden inmiddels, eind 1941 hebben we het dan over... Stonden, waren de omstandigheden toch zo. Ook ff, omdat Kat aan t, uh, met zijn familie wilde uitreizen naar mm -hmm. Zwitserland... Ja. was daarvan afhankelijk van de inkoper van die nazi's, dat was dokter Posse... Uh, die had een belangrijke zeggenschap in uh, invloed... Ja. bij ja. het uh, verlenen van dat uitreisvisum. Maar bovendien hadden ze geld nodig om ook in ja. Zwitserland... Uh, over geld te kunnen ja. beschikken. Nog even tot slot: kort, ja. wanneer kunnen de erven over dat schilderij uh, dat nu nog in gouda hangt uh, beschikken? Ja, dat uh, onttrekt zich verder een beetje buiten ons om. Mm. Uh, we hebben het advies gegeven, de minister heeft het advies zo overgenomen. En eh, dan is het verder aan het ministerie en het instituut dat daarvoor bestaat. Dat heette vroeger Instituut Collectie Nederland. Het heeft nu onlangs een andere naam gekregen. Mm -hmm. Die regelt dat ze nodig met een notaris om te kijken of dat wel alle erven vertegenwoordigd zijn en dergelijke in die 21. Ja. Als dat nodig is. En dan gaat het een paar weken over één, Amerikaan. Maar dat uh, verder uh, niet meer dat onder gaat de verantwoordelijkheid. Daar gaan wij niet meer over. Nee, Dank u wel voor uw toelichting op dit verhaal rond de geboeders Dat, is... Dat was Willy Bor Davids, voorzitter van de adviescommissie Restitutie Verzoeken. Wij gaan naar Sazi met Don't Walk In. Dames. apartment is a posted sound We like a little on the weekend Like a party girl at summer camp It doesn't mean that we're easy It means we like to pick our spots We saw someone's right and you need it You wanna strike when the iron is hot There's one room and that's cool Nobody crashes, it's the golden room. Het in. Het was uh, Sazie, bestaande uit magieplanting, zang en bas. Sabine Bosselaar, zang en accordeon. en Daphne Holtland, zang en ukulele. En uh, aangevuld vandaag met Arthur Leidt op de drums en Siebrand van Doezem op de trompet. Daphne zit inmiddels hier aan tafel. Ja, uh, helemaal of... buiten adem. Jongen, jongen, Even terug naar die, dat begin. Want dat was wel toch een mooi verhaal. Op de trappen van de Sacré-Cœur. Jullie komen elkaar tegen en er ontstaat meteen muziek. Er gelooft natuurlijk geen mens. Ja, je bent een matige romanticus, heeft dat bedacht. Maar uh, ja goed, het is echt zo gegaan. Sabine en ik waren ooit voor een schooltrip in Parijs. En daar werden we door een gezamenlijke vriend uh, voorgesteld aan Margriet. En die, was daar, die, die woonde en werkte als model in Parijs. En uh, wij zijn toen uit eten gegaan en toen had die vriend het lumineuze idee... Uh, dat wij met z'n drieën op de trappen van de sacre cœur een Frans uh, lied moesten gaan zingen. Aha. En dat zou hij dan gaan filmen, want uh, ja, het was zo'n mooi beeld. Ja. ja, jullie hadden ook al die als model kunnen gaan werken in Parijs en dat is het niet geworden. Nee, dat is het niet geworden. Nee, nee um, ja, de muziek, muziek heeft ons eigenlijk meteen... Uh, ja. bij elkaar gebracht. En het enige Franse nummer dat Sabine en ik kenden... dat was een Frans middeleeuws dranklied. En uh, we hadden al heel lang gezocht naar iemand... die de derde stem kon zingen. Nou, hey, die komt zo en Margit, die, die kon dat zo meezingen. Ja, inmiddels zijn er ook andere drankliederen. Want jullie hebben ook... Uh, met, met, met een Noorse uh, groep hebben jullie opgetreden. Getoerd een zelfs. Een jammer, ja. ja. Dus, uh, het, het, het gaat heel Europa door maar dat... op deze manier. Of? <laughs> het, ja, nee, we hebben inderdaad veel verschillende talen... in ons repertoire. Ja. Ja, Spaans ook. En, uh, en, en waar, waarom is dat? Is dat gewoon omdat om, het is leuk? Of uh, kunnen jullie ja. je moeilijk focussen op één bepaalde taal? Of? Nee, het is, het is gewoon zo ontstaan omdat wij... Nou ja, wat leuk is aan verschillende talen... is dat er ook, uh, nou, iedere taal brengt ook een, een andere sfeer met zich mee... En uh, ja, dat dus he, vinden we gewoon dat ja, leuk. dat vinden we gewoon leuk. Ja, het ja. is dus niet eens een hele bewuste keuze. Nee, dat we komt gewoon veel mogelijk verschillende talen ja. proberen. Ja. En de laatste vraag, nu hebben laatst op Noord Slag uh, gespeeld, ja. toch? Hebben jullie ja. nog last van een Euros, bierdouche gehad of uh, in het geel niet? Uh, nee, eigenlijk niet. We hebben zelf een bierdouche veroorzaakt. Ja. Ja. Ja. Wat zijn de plannen voor de komende tijd? Uh, nou, onze EP is net uit. Die uh, is ook te downloaden op iTunes. En uh, we zijn nu heel hard aan het werk aan de cd. Dus we, zijn nog, uh, we moeten nog de laatste dingen opnemen. En hopen dat die uh, nou ja, voor de zomer verschijnt in ieder geval. En we zijn nu ook bezig uh, met uh, ja, eigenlijk het verzamelen van nieuw repertoire, nieuw materiaal. We hebben onszelf even opgesloten in de studio. En uh, ja, om die cd af te maken. En ook uh, materiaal voor de komende theatertoernee te verzamelen. Oké, okay, je mocht even uit de studio om hier te spelen. Zijn we blij om. Yeah. Dankjewel. Straks nog een nummer, hè? Ja, okay. zeker. Dankjewel, Daphne. Gaan wij uh, naar uh, het volgende onderwerp. Uh, laten we eens luisteren naar wat prachtige pianomuziek van Frederik Chopin. De was van uh, Chopin duurt 1 minuut 45, maar dat is net iets te lang voor radio 1, dus we gaan er gewoon knalhard overheen praten. Uh, de Poolse componist heeft vele fans, maar kunt ze naar Guido van der Werven... die gaat zonder twijfel het verst voor zijn idool. In zijn nieuwe videowerk, nummer 14 Home, legt hij een triathlon van ruim 1700 kilometer af tussen Warschau, waar het hart van de componist begraven ligt, en Parijs, de plek waar Chopin's officiële graf is. En Guido is hier uh, bij Opium. Even dat verhaal van die twee graven. Dat is natuurlijk heel raar. De meeste mensen worden toch op één plek begraven. Maar hij heeft er twee. Ja, hij, hij, hij komt oorspronkelijk uit uh, Polen. Hij had een, uh, hij had een uh, Franse vader, een Poolse moeder. Hij is daar weggegaan toen hij uh, uh, 19 jaar oud was. Hij heeft zich vervolgens in Parijs gevestigd en hij wilde eigenlijk altijd terug, maar dat kon niet omdat daar een uh, oorlog uit was gebroken. Um, en hij is altijd eigenlijk onderhevig geweest aan heel veel heimwee. In zijn muziek hoor je ook veel nou. uh, heimwee, maar ook veel Poolse uh, volks, ja, mazurka's, uh, liedjes, precies. En ja, ja. um, uh, hij was volgens mij 38 toen hij stierf en. Uh, het was toen al bekend dat zijn lichaam begraven zou worden op Perla's Maar hij heeft toen eigenlijk in het geheim aan zijn zus gevraagd... of hij ervoor kon zorgen dat zijn hart terugging naar uh, Polen. En, en, en die heeft dat geregeld. Die heeft een of ik... een andere arts ja, uh... gevraagd. Jansen Steur destijds. <laughs> of hoe werkt dat? Ik weet niet de precieze details... maar Chopin was altijd als de dood dat hij levend begraven zou worden. Dus hij stond er echt op dat er pathologisch onderzoek uh, ja, dat hij echt dood was. uitgevoerd zou dat worden. Toen kon dat hart ja. eruit. Goed, het hart is in, in, in, uh, in Polen terechtgekomen, mm -hmm. in kerk... En daar begin jij in feite ook je film. Want ja. Het is een film geworden van, van bijna, bijna een uur, hè? Ja, precies 54 uh, minuten. 54 minuten. Dan, dan zien wij jou ook zitten in de kerk achter uh -huh. de piano. Al in een pak waarin je uh, ja. gaat sporten daarna. Een soort uh, ja, zwempak, hè? Ja, Zwem een fietspak. Ja, een triathlon uh, wetsuit eigenlijk. Ja, en dan klinkt de muziek, deze muziek, die we even nu gaan beluisteren... Uh, die jij zelf hebt gecomponeerd. Uh -huh. Want je hebt geen muziek van Chopin gekozen... Uh, onder, uh, uh, onder de film. Maar het is uh -huh. allemaal muziek die jij zelf hebt geschreven. Ik hoor, ja. ik hoor nog niks, maar we krijgen het zo. Dat is het. Uh, yeah. <laughs> Dit is het uh, begin. Het, het begint eigenlijk met een klein stukje solopiano. Uh -huh. En daarna neemt het koord over... met het, uh, het strijkorkest. Ja. Heel klein stukje luisteren even. in de eerste plaats een muzikus? Ben jij een beeldend kunstenaar of ben jij een sporter? Nou, um, ik heb eigenlijk altijd vrij veel verschillende interesses gehad. En eigenlijk ben ik op een beetje een uh, omslachtige manier... uiteindelijk op de Rietveld beland. En ik vond het eigenlijk vanaf het begin heel erg leuk om performances te doen, maar ik, uh, ik vond het nooit prettig om die live te doen. Dus ik uh, begon aan mijn vrienden te vragen of zij die konden filmen. Uh, en dat is eigenlijk... Uh, ja, daar zijn mijn films uit voortgekomen. En ik heb vroeger als kind altijd heel veel uh, piano gespeeld. Ik wilde ook... Uh, Klassiek pianist worden tot ik een jaar of 16, 17 was. Toen dacht je: het zit er niet in, ik ga toch wat anders doen? Um, ja, ik heb eigenlijk mijn interesse van de ene op de andere dag verloren. Ik denk als, als ik nu terugkijk, hè, ik schrijf nu uh, sinds een jaar of vijf mijn eigen muziek. Dat ik in die tijd uh, zeg maar het, het uh, beu was om andermans muziek te spelen, maar mm -hmm. dat ik eigenlijk veel te jong was om zelf mijn eigen. Uh, ja muziek te schrijven. Ja, maar nu, nu, nu bezig, want het klinkt als een zeer uh, vol, volwaardig... en volwassen uh, soundtrack en muziekstuk ook. Uh, ja. ja, ik ben... Uh, of toen ik besloot om uh, zelf mijn eigen muziek te schrijven... toen heb ik een tijdje gewerkt met een uh, componist. Ik woonde toen in uh, New York. En die heeft mij uh, nou ja, toch wel veel ja. bijgebracht in... Uh, ja. Die tijd. Ja. Dat, dat is de muziek. Dan hebben we het, het triathlon-gedeelte. Want de, de camera volgt jou. Of beter gezegd, jij, jij rent, zwemt, fietst. van uh, Polen naar, naar Parijs. Uh -huh. uh, hele mooie, uh, ruime, stille shots. Ik bedoel met stille shots dat er geen beweging van de camera bijna is. We zien je bij wijze van spreken links in beeld komen. Je gaat er aan de rechterkant weer uit. Uh -huh. Wist jij van tevoren waar die camera stond? Had jij dat ook zelf bepaald? Uh, nee, niet echt. Wat we wel deden is dat we 's ochtends vroeg... als we de route planden, dan keken nee. wat we tegenkwamen. Wat ja. eventueel, uh, eventueel mooier mo zou mo zijn. Maar ik werk ook al sinds tien jaar met dezelfde uh, cameraman. Hm. Uh, ben Gerard is dat. Dus wij, ja, we, uh, dus je kunt ze uh, lezen en schrijven met elkaar. Ja, precies. Hij weet ja. wat jou wil, ja. jij wil. Dus Want je hebt ook al een keer een prettig. film gemaakt... dat je voor een ijsbreker uit om, om, om maar aan te geven dat je ook heel erg visueel denkt. Ja. Nou is het einde, want nee, laat ik, ik moet nog even een vraag stellen. Want uh, het is niet alleen het verhaal van mm -hmm. uh, Chopin. Je hebt ook je eigen verhaal. Ja. Als jongen in Papendrecht heb je er doorheen ges gesneden. Ja. En, en Alexander de Grote, die ooit in Griekenland is geboren... Mm -hmm. en in Egypte eindigde. Ja. Wat is de link tussen Chopin, uh, Alexander de Grote en jij? En um, nou... De film is in die zin niet echt een. een of ik probeer mezelf niet uh, aan die twee mensen te linken, want dan hou je zelf wel, wel, wel iets op de hals natuurlijk. Ja. Maar. Um, het enige. of de enige overeenkomst is dat we allemaal weg zijn gegaan van ons uh, ouderlijk huis toen ja. we uh, 19 jaar oud waren. Maar Chopin en Alexander de Grote zijn beiden nooit meer teruggekomen. En jij bent van plan om ooit nog terug te gaan naar Papendricht? Ja, ik ben er uh, vorige week nog geweest. <lacht> uh. ik me nog, wel af. nog even, ja, Annette? Vind jij het onverdraaglijk dat dat hart daar ligt en dat lichaam daar... dat je daarom samen wil brengen? Nou, ehm... Um... De, uh, de film hè, die heet Home en ik, uh, ik, ik zwerf zelf al een jaar of vijf rond. Dus ik, ik, uh, ik, ik, ik was er ook steeds meer mee bezig van waar hoor ik nou eigenlijk thuis? En uh, uh, ja, ik, ik, ik voel me eigenlijk nergens thuis. Dus mm, daar kwam eigenlijk die behoefte vandaan... om een beetje een autobiografisch werk te maken. En dat verhaal van Chopin, dat... Uh, ja, dat kende ik al heel lang. Ik vond het altijd een heel mooi verhaal en... Um ik uh, de laatste drie jaar ren ik elk jaar naar het graf van uh, Rachmaninoff... die te begraven in hm. Upstate. Dat, dat wordt een volgende project, niet. New York. Nee, dat doen we al drie oh. jaar lang. We doen het elk elk, elk jaar. Oké, okay. nee, ik moet het hier laten we wat we mm -hmm. het nieuws van de half vier zitten wachten. Maar okay. laat ik nog even melden dat het nummer 14 home... Het is een, ja, een waanzinnige film om te zien. Echt fantastisch. Uh, is tot en met 28 april te zien in het Stedelijk Museum hier in Amsterdam. En donderdag ook nog op het Internationaal Filmfestival in Rotterdam.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 De Binnenlandse Veiligheidsdienst, de AIVD, heeft mogelijk contact gehad... met de Russische asielzoeker Alexander Dolmatov... die ruim een week geleden in een Rotterdamse cel zelfmoord pleegde. Dat zei Dolmatovs advocaat in een gesprek met het onderzoeksprogramma Argos op Radio 1. Als er contact is geweest had de dienst Dolmatov bescherming moeten bieden, zegt de advocaat. Justitie in België zegt dat een Nederlander de moord heeft gepleegd... op de Vlaamse kasteelheer en projectontwikkelaar Stijn Salens. Dat meldde Belgische media.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 Ja, we zitten in de Carré in Amsterdam. Het is hier vol. Ik heb uh, maar liefst vier mensen aan tafel. Uh, Guido van der Werven, uh, met hem heb ik net gesproken... over zijn bijzondere project nummer 14, Home, te zien in het Stedelijk Museum... tot en met 28 april. Uh, heb jij verder nog tijd gehad om iets, iets te zien, uh, te horen, te lezen? Dat wil zeggen, heb je een culturele tip... Voor de luisteraars. Um, nou, ik zou zeggen, ga allemaal naar het Rotterdamse film. Uh, hm? Festival. Uh, uh, ja, precies. Ik heb, ja. Uh, ik heb zelf nog niet echt veel gezien, maar ik ben wel heel benieuwd. Uh, Kees Brien is een film bijvoorbeeld, waar die uh, heel lang mee bezig is geweest. Die gaat er in uh, première, dus die wil ik, zou je zo zien. En uh, uh, mijn film die draait, ook in een programma daarvan korte films, ja. er zit eigenlijk een hele hoop. Uh, Kunstenaarsfilms ja. in. Dus, okay. uh... Filmfestival Rotterdam, gaat dat zien. Inderdaad. Annette Eemrecht, jij, zodat je. Je, je, je, natuurlijk je voorstellingen die je bespreekt, maar heb jij ook nog iets anders? Ja, ik ga dadelijk om vier uur naar Cirque grauda van de toneelmakerij. Dus zoals ik binnen ben gevlogen, Hup. vlieg ik ook weer weg van de tafel. Maar dat is een voorstelling waarin de toneelmakerij de nieuwe generatie toch het probleem van de vergrijzing probeert uit te leggen. En dat klinkt heel zwaar, maar dat doen ze via een circusfamilie waarin de nieuwe generatie iets anders wil dan de oude generatie. Dus zeker schouder. En vanavond ga ik nog naar Bloedmooi en Ziels van Theater Artemis. 13-plus-voorstelling. En dan geregisseerd door Mirjam Koen en gespeeld door Malice Huyer. Van het onafhankelijk toneelafkomstig. Die ja, ja, ja. niet meer bestaan. Maar hier een voorstelling gaan maken. Ja, en Marlies Huyer, die de, de prijs voor de beste actrice kreeg. Ja, dus ik heb het Theaterfestival vorig jaar. Ja. Over schoonheid, die Mooie, mooie dag nog voor de boeg. Willeboer Davids, voorzitter van de adviescommissie restitutieverzoeken. Heeft u nog iets gezien, gelezen, gehoord waarvan u zegt... daar moeten we allemaal naartoe? Ja, um, ik heb de laatste weken drie of vier toneelstukken gezien. En uh, de, mijn favoriet, ja. veruit, is Nora. Toneelgroep Amsterdam. Toneelgroep Amsterdam, ja, vond ik buitengewoon indrukwekkend. Met Halina Rijn. Zeker, vanavond nog ja. te zien in de Schouwburg hier in Amsterdam. Nou, echt een aanrader. Goed. Dan uh, Simon Brester, met hem ga ik straks praten over uh, Amsterdam als filmlocatie. Heb jij verder nog iets, uh, een tip, wellicht? Ja, ja, ik ben door mijn geliefde uitgenodigd om uh, eind van deze maand... of eind van de volgende maand uh, in Maastricht naar uh, Pagliacci van Leo Cavallo te gaan luisteren. En te kijken onder regie van Miranda van Kraling. En dat kijk ik enorm uit. Ja, okay. dat Opera is Zuid, Verdi, hè? Okay. Opera ja. Zuid, ja, ja. Um, Goed.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 Met uh, Annette Enbrechts dus. Oude Meesters van Gert daar wil je het over hebben. Ja, terecht heet die voorstelling Oude Meesters. Je ziet op toneel Bram van der Vlucht en Joost Prinsen. En ik heb echt diep respect, moet ik zeggen, voor deze twee heren... die deze voorstelling naar een enorm hoog plan tillen. Ze hebben natuurlijk een staat van dienst. We kennen ze natuurlijk ook van televisie. Bram van der Vlucht natuurlijk ook nog als Sinterklaas. En Joost Prinsen van Met het Mes op tafel. En ze spelen ook nu een voorstelling Met het Mes op tafel, zou je kunnen zeggen. Gert Theist heeft een tekst geschreven over twee broers... die elkaar lang niet meer gezien hebben... vanwege een enorme familieveten. En ze zijn zonen van een grote toneelman. Ah. Maar daar heeft een theaterproducent besloten... het zou mooi zijn als die twee op toneel een triller gaan spelen... over twee broers die elkaar na het leven min of en meer... En dat had hij beter niet kunnen doen? Of? Uh, dat, dat die theaterproducenten, ja. Nou ja, dat, daar spelen zij natuurlijk de hele tijd mee. Ze stappen in en uit dat stuk. En je ziet het stuk ook zich voltrekken in kleedkamers. Het voltrekt zich ook tijdens die tournee. En dan zie je ze eigenlijk een soort schermduel spelen. Weet je dan ja. begint prikken ze, prikken ze die oude wonden open. Ja, laten we even luisteren naar een fragment dat al meteen de aardige sfeer weergeeft. Ik wil meteen een paar afspraken met jou maken. Ja, graag. Ik wens een minimum aan persoonlijke contact. Oh, wij houden ons uitsluitend bezig met het werk. Zoals je wilt. Dus exact op tijd beginnen. Ja, het is niet echt dat je zegt kom, gezellig. Nee, en dat minimum aan, een minimum aan persoonlijk contact... dat wordt ook echt op de proef gesteld. Want in het toneelstuk wat ze aan het repeteren zijn... en wat ze moeten spelen, daar zit een workscene in... Dus dat roept een hele hoop herinneringen aan vroeger op ook. Want er wordt gesuggereerd dat ze mishandeld zijn als kind. De ene broer wil daar niets van weten. De andere broer heeft daar een boek over geschreven. Dat verwijt de ene broer hem weer. En die verwijten gaan... Ontzettend cynisch en hard over de tafel, door die kleedkamer heen. En dat heeft Gert Thijs wel ontzettend goed verwoord. Hmm. Weet je, als de, een, de ene broer de ander verwijt dat hij op televisie reclame heeft gedaan, dan zegt die ander: Oh, maar je hebt het dus wel gezien. Ja, als ik niet snel genoeg bij de afstandsbediening kom. <laughs> Weet je, zo. En ondertussen voel je. Huid, dat ze yeah. eigenlijk ook niet zonder en een stuk in een stuk wat het, natuurlijk ook een mooie, mooie structuur is. Een stuk in een stuk ja, het staat soms misschien. Hij heeft vorig jaar of twee jaar geleden heeft hij de kus geschreven, was ook eigenlijk een schermduel tussen een man en een vrouw met die stapel onder was met, met die stapel en, en Karine Cruz ja. die elkaar wandelend tegenkwamen en uh -huh. die elkaar niet kenden. Dat was kwam iets dichterbij omdat die vrouw had uh, kanker of meende dat ze kanker had en hij had een midlife crisis en die kwamen elkaar al wandelend door het Limburgse landschap telkens opnieuw tegen. En dat is misschien iets herkenbaarder dan een toneelfamilie. Aha. Maar als deze mannen dat spelen, dan maken ze echt wel een mooi theater van. Ja. oude meesters. Willy eh, Boer Davids, als aan tafel hier, denk ik, klinkt het aantrekkelijk? Vindt u? Uh, dat, uh, nou, aantrekkelijk. Uh, misschien wel om het te zien, maar niet om het zelf mee te maken. <laughs> Goed en dan het volgende stuk uh, wat uh, Annette, wat je wel gaat bespreken. Dat is uh, Up and Coming Choreographers van het NDT Nederlands Danstheater. Ja en samen met uh, Corso ontwikkeld en in dit de is de is dat, opmaat van het uh, Cadansfestival. Cadansfestival daar wordt altijd het nieuwe jonge talent gepresenteerd in de moderne dans. En je moet je voorstellen, uh, als regisseur, als jonge regisseur, kun je opgeleid worden. Maar een echte opleiding voor choreograaf, die bestaat eigenlijk niet. Je kan natuurlijk wel wat modules doen en zo. Maar je bent eigenlijk eerst danser. En op een gegeven moment ga je meedenken als een choreograaf iets maakt. En dan ga je op een gegeven moment denken, hé, hey, kan ik zelf ook? Kan ik zelf ook. Hm. Maar hoe, hoe word je dan in de praktijk choreograaf? Dan moet je je eigenlijk eerst losmaken van dat DNA, wat helemaal in je lijf zit. Dat zit bij dansers natuurlijk nog veel meer in het lijf dan als een acteur wil gaan regisseren. Uh -huh. En vervolgens moet je natuurlijk met andere dansers... een soort nieuwe taal, jouw ideeën in een nieuwe taal omzetten. En het mooie van uh, dit Up and Coming project is dat... NDT heeft zich daar ook bij aangesloten. Dus ze hebben nu dansers, ze hebben fantastische dansers om mee te werken, die jonge choreografen. Het zijn dansers van NT2. Nou, die kunnen alles. Dus die choreografen kunnen daar ook al hun ideeën op loslaten. Ik zag het gisteravond. Het had voor mij nog wel wat brutaler gemogen. Weet je, ze mogen nog meer, denk ik, hun eigen idee zoeken en vormgeven. Je ziet hier en daar nog wat. Uh, uh, ja, Kilian, de taal van Kilian, de grote man van het NDT. Ja. Je ziet ook Lightfoot er al doorheen, dat is wel mooi. Dat is de nieuwe de artistiek leider, nieuwe, ja, ja. Eh, Het heeft ook al iets Lightfootiaans. Het is wel opportunistisch, he, een beetje de, de, de nieuwe baas naar, naar de mond praten als het ware, of niet? Nou ja, dat zit gewoon in die lijf, weet okay. je. Het slidings maken en, en een beetje uh, groteske dingen zitten erin. Ik wil wel even twee dingen uit Cadans uh, op attenderen die nog komen gaan. Of drie eigenlijk, dat is... An van de Broek. Zij is inmiddels al lang doorgebroken. Zij is een Vlaamse choreografe. Pittige taal. En zij heeft een voorstelling gemaakt die heet, samen met een Russische groep. En die heet Kamera. En dat betekent cel. Nou, we hoorden net in het nieuws nog over die Russische activist... die ja. zelfmoord heeft gepleegd met cel. Ja. En volgens mij appelleert dit er een beetje aan. Zeven mensen die opgesloten zitten in een ruimte... terwijl ze zich bespied waren. Dus Anne van de Broek. En ik wil even Samir Calixto. Dat is een jonge... Onbekende choreograaf. Maar daar verwacht ik veel van. Die heeft onder meer net als uh, onze kunstenaarschilo die we net hoorden... een muzikale achtergrond. Die heeft ook het conservatorium gedaan, deels. Mm -hmm. En die uh, choreografeert nu op klassiekers die we allemaal kennen. Hij heeft Winterreizen al gedaan. En nu gaat hij op de vier seizoenen van Vivaldi een stuk maken. Nou, dan moet je toch wel uh, van goede huizen komen. En lef hebben om gewoon ja. zo'n klassieker opnieuw als choreograaf te willen uitpeuren. Uit ja, Schubert en Vivaldi die zeer de moeite waard. Dus Abbing coming bij verspreid NDT vanavond en morgen in Corso en daarna later op tournee Dan nog uh, ja. Beste... Het dansfestival duurt tot 9 februari. Ja, beste sneeuw van het lab in Utrecht. Ja, dat vind ik echt een hele bijzondere tekst. Het is een jeugdvoorstelling 8+. Plus, geschreven door Jorike Abink. Zij heeft voor die tekst al prijzen gekregen. En wat zij heel erg goed doet, het gaat over een meisje die zich ingeklemd voelt tussen twee ouders die uit elkaar gaan. En zij volgt volstrekt de logica van dat kind die natuurlijk worstelt met haar loyaliteit, maar die ook op haar manier probeert om het weer goed te krijgen. Terwijl je ziet aan dat die ouders die zijn ver heen, die zijn ook volledig bezig met hun eigen depressie, alcoholproblemen, met hun eigen ruzies, uh -huh. en zij probeert op allerlei manieren om toch een soort harmonie te creëren die er niet meer is. En dat is ontroerend om te zien, ook confronterend... want we kennen dat allemaal van dichtbij... Hè, dat je als volwassene eigenlijk een kind zou willen beschermen... en het dan niet meer kan. Ja. En die metafoor van sneeuw die is mooi verbeeld door regisseur Jeff van Gestel. Zij schrijft eigenlijk aan die sneeuw... Zij vindt, ze ziet die sneeuwdwarrel en ze zegt... jij, jij uh, verspert ver, uh, eigenlijk het pad... En tegelijkertijd schrijft ze op witte vellen haar emoties. En dan zie je dus ook sneeuwvlokken ontstaan, papieren sneeuwvlokken. Dat wordt langzaam sneeuw en zij waant zich een pad door die sneeuw heen. En ze, gaat, ze gaat, doet steeds wanhopigere poging en het mislukt. maar. Het is mooi om te zien. Oké, okay, beste sneeuw heet het. Van Jorika Abbing bij het Lab Utrecht met Alejandra Theus. Die kennen we nog uit de Woeste Hoogte van Artemis. Ja, prachtig acteurs. Debbie Korper. Ja. Debbie Korper. Uh, 14 dier. februari, plaatsavontura. Eindhoven 23 februari, Schouwburg, Utrecht 1 maart. Krakeling in Amsterdam. En nog even over de, de oude meesters. Ja, het is dus overal in het land te zien. Uh, woensdag 30 januari bijvoorbeeld in de Kom in Nieuwegein. Een tourneel loopt nog tot met begin mei. Annette Embrechts, dank je wel. Saxe Simon Brest erover filmen in Amsterdam. Eerst Sassie met Right Rank. Met baan komt er wel een bovenkliniek. Daar waren letten goed wie viel. Maar jij reis zo buur, ik kijk dan laat u waar in hjem met mij. En zo, vader, ik wil blij Zeker na je verbuigen al jaren achter elkaar, maar dan val ik er niks in om te Ik om van de 50e ensen, het zal van de 50 ensen, het zal van de ensen, het zal van de 50 Ja. Sazi, als nog eens een nummer aankondigen. de right rank, moet u gewoon read de zijn. Dames hartelijk dank. Wilt meer informatie over Sazi vindt u op sazi als filmer in Amsterdam moest je tot voor kort door een oerwoud van regels en stapels formulieren worstelen. Maar vanaf deze week wordt het een stuk eenvoudiger om te draaien in de hoofdstad. Uh, toch is het voor filmers goedkoper om een Amsterdamse locatie na te bouwen in het buitenland. Hoe kan dat en wat kun je er tegen doen? Ik praat erover met Simon Brester, die is filmcommissioner voor de stad Amsterdam. Film Commissioner, dat staat op je visitekaartje. neem ik aan. Wat, wat, wat houdt dat in? Ik ben het centrale aanspreekpunt voor iedereen die filmopname wil maken in Amsterdam... of die daarmee te maken krijgt als bewoners of bedrijven. Ja, dus uh, dat betekent niet alleen speelfilms, maar ook uh, commercials bijvoorbeeld, alles? of, of Commercials, uh, documentaires, oh. uh, televisieopname ook heel veel... en uh, niet vergeten de filmacademie die heel veel draait in Amsterdam. Ja. Guido van der Werf, is, is er iets in Amsterdam wat jij zou willen draaien... dat je wellicht in de toekomst met Simon te maken krijgt? Nou, uh, er zijn een aantal films die ik hier ook heb gefilmd, maar... Uh... Vaak waren die dingen zo kleinschalig dat we het gewoon. Uh, deden, ja. zeg maar. Ja, maar de toekomst kan het niet meer, dat je het wel even weet. Ja, juist wel. Juist wel. Ja. Ja. Worden de, worden de regels, doordat jij nu als het centrale aanspreekpunt uh, bent, worden de regels daar ook minder ingewikkeld. En nou, de regels blijven in, in, in zekere zin hetzelfde. Mm -hmm. Maar um, ik ben drie jaar geleden aangesteld door, door uh, mijn wethouder Gerels. En de opdracht was om het uh, enigszins toegankelijker te maken voor uh, alle, alle mensen in Amsterdam. Dus ook mm -hmm. veel makers, maar ook bewoners. En. Uh, het gelijk trekken over de toen nog veertien stadsdelen. En uh, we hebben gemerkt dat er een hele hoop opnames zijn... die eigenlijk helemaal niet vergund hoeven te worden... waaronder dit soort kleinschalige ja. opnames. Ja. En uh, dat willen we uh, graag nog toegankelijker maken. Ja, eerder was jij locatiemanager. Uh, ja. uh, wat betekent dat? Dat je ook filmlocaties uitzocht? Of? Ja, Dus je weet, je, weet, je weet ongeveer ook... je komt uit die business, je weet wat die mensen Ik willen. Ik kom uit het filmvak, ja. Ja, ja. ja. Is dat een voordeel in dit geval? Ik denk het wel, want uh, ik weet heel goed wat ze nodig hebben en wat er nodig is om uh, een film te maken. En dat, uh, het, het valt over het algemeen heel erg mee uh, wat er gebeurt. Het zijn hele zelfredzame mensen die uh, prima op locatie kunnen overleven. Het ziet er alleen soms ingewikkeld uit doordat er kranen en uh, grote lampen staan. Maar uh, ze zijn zeer georganiseerd en... Uh, kunnen dat heel goed zelf af. Maar toch, het gaat om vaak hele kleine dingetjes, denk ik. Amsterdammetjes die de grond uit moeten om maar wat te noemen. Of... Ja, in de regel gaat het nog om, om, om hele andere dingen. Om generatoren die onder een raam staan bijvoorbeeld. Of om lampen die uh, s'nachts schijnen op uh, ramen waar achter kindertjes liggen te slapen. Mm. En dat kan natuurlijk heel vervelend zijn. Dus hele goede informatievoorziening daarin is erg belangrijk. Ja, betekent dat jij ook een zeer goede vredestichter bent? Of... Ja. Daar kan ik heel kort over zijn. Ja, wat, wat, wat is het meest extreme geval dat je hebt meegemaakt de, de laatste jaren? Um... Nou, het zijn niet zulke hele extreme dingen. Het zijn mensen die... Uh, de druppel die, uh, die de schedel uitholt is het een beetje. Je wordt op een gegeven moment de gek... van als het steeds op dezelfde plaats gebeurt. En uh, met deze centrale coördinatie... proberen we nu ook die filmopname beter over de stad te spreiden. Mm -hmm. En uh, de Ja, wil natuurlijk... Ik uh, neem, neem als voorbeeld Ocean, Ocean's 12, die een paar jaar geleden hier hebben gedraaid. Die, dat wil je natuurlijk in het centrum. Dan ga je niet in... Uh, dat nieuws, willen zij in dus is dit... natuurlijk ook. Hè. Ja. Zij willen graag die grachten filmen. Ja. En uh, dat, dat wil de stad Amsterdam ook... Hè. We willen graag die stad zo mooi mogelijk voor het voetlicht brengen. Ja, maar dan probeer je toch zoveel mogelijk juist in die binnenstad te doen. Ja, maar we hebben nog heel veel meer te bieden. En de regio Amsterdam ook. Hè. Als je een LA gaat draaien, dan, dan ben je een, een uur onderweg naar de volgende locatie. Nou, als wij uh, hier in Amsterdam zo'n ploeg hebben... dan zeggen we, nou, twintig minuten hier vandaan ligt de zee. Dan ja, ja. zijn ze stom verbaasd <laughs> uh, dat ze dat hier ook zouden kunnen draaien. Maar aan de andere kant op, als, als mensen in het gooien last krijgen van filmcruise... dan zou het zomaar kunnen zijn dat jij die mensen die kant op hebt gebonjourd, of niet? Nee, dat zou ik niet zo snel doen, hoor. Toch niet? Nee, nee ik hou ze liever in Amsterdam, want uh, we, we leven er ook goed van. De mensen besteden veel geld hier in hotels... Uh, in Hotels, restaurants, uh, mm -hmm. rijden in taxis, kopen bloemen. Dus de Amsterdamse bevolking profiteert er erg van. Ja, dus dan ja. moet je maar eventjes uh, voor lief nemen... dat er soms een straat is afge afgezet en dergelijke. Ja, we hoeven niet zo heel ver om te rijden, ja, toch? Ja. Met die kleine straatjes. Ik noemde al Oceans 12. Uh, wat zijn, uh, heb je daar iets mee te maken gehad met die film? Of? Nee, nee. Dat is van voor jouw tijd? Nou ja, voor mijn tijd als uh, uh, filmcommissioner. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Maar zijn er vergelijkbare projecten die op stapel staan? Of mensen die je moet overtuigen om toch vooral maar in Amsterdam te komen draaien? Um, ja, er zijn wel vergelijkbare projecten die, uh, die, die kunnen beginnen. Maar waarover ik nog niet zo heel veel kan zeggen. Omdat dat ook uh, weer geheim is dan. Hè. De, ah, kom op. Je ja, kan het wel één dingetje uh, onthullen hier. Er, zijn kleine, uh, er is een heel jong team uit Engeland. De Lennox Brothers. Die uh, heel talentvol zijn. En die komen, als het goed is, komende zomer in, uh, in Amsterdam... Uh, een, een, een soort Tarantino-achtige film opnemen. Oh. Uh, met uh, grote Amerikaanse sterren. Althans, het is hun, die staan op hun verlanglijstje. Wie? wie, wie? En, wie? Naam, namen? Namen, namen, namen. Uh, uh, ik geloof dat Samuel L. Jackson uh, een van de mensen is en Woody Harrelson de andere. Oké, okay. nou, goed. Uh, en en uh, die laat je dan in het centrum draaien of wordt dat inderdaad uh, slotenvaart? Nou, hun scenario is voorlopig geschreven op het centrum. Mm -hmm. um, en als slotenvaart uh, uh, bijvoorbeeld in het ziekenhuis uh, gefilmd moet worden, dan heb ik daar ook zeer goede contacten mee. Da dus da kan uh, dan, dat dan kunnen ze ja. daar terecht. Ja. Ik zei in mijn inleiding dat het tot nu toe goedkoper is om een Amsterdamse locatie na te bouwen. Ja. Uh, Hou jij dat ook in de gaten? Dat je weet dat mensen bezig zijn met, met dat soort uh, uh, bordkartonnen, kartons, uh, uh, decors... en dat je dan zegt, nee, nee, kom naar Amsterdam, dat is veel beter? Ja, het is heel lastig om daarachter te komen natuurlijk. natuurlijk. En ja. Nederlandse speelfilms die gaan over het algemeen... Uh, de speelfilm in een algemene zin volgt uh, de, de, de lokroep van het geld. En uh, ja, met, met meer geld kan je gewoon heel veel om... meer doen... Um, Nederland heeft niet een, uh, een hele gunstige belastingwetgeving. Nee, de Tech Shelter uh, is er niet, hè? zoals in het buitenland wel, bijvoorbeeld. Ja, ja. dus uh, er gaan veel producties uh, gaan toch naar het buitenland... om daar te profiteren van gunstige, uh, ja. het gunstige klimaat. Kli maar dan is het toch vechten tegen de bierkaai, want dan gaat iedereen toch liever in het buitenland rijden dan uh, in Amsterdam. Nou, ja, we proberen dus ook in Nederland een level playing field te krijgen... zoals het zo mo mo modern heet. Um, Betekent? Een, een gelijk speelveld uh, met, het, uh, met de ons omringende landen. Mm -hmm. Met name... Uh, België en Duitsland. Luxemburg ook een beetje. Daar zijn uh, met name de fondsen. Uh, het filmfonds is daar heel druk mee bezig. Maar we hebben ook vanuit de gemeente hebben we dat ondersteund. En uh, uh, wethouder Gerens heeft aan, aan de ministeries... Uh, een brief gestuurd met de wens om uh, die, die tech shelter te ondersteunen. Hm. Er wordt er, volgende week wordt er uh, een soort filmtop gehouden... waarin uh, met de regering onder andere wordt gesproken... over ja. die maatregelen die er zouden moeten komen... om het allemaal wat gunstiger te maken. Verwacht je er veel van? Eerlijk gezegd wel, ja. Er zitten een aantal hele kundige mensen uh, in, de, in de Tweede Kamer. Nieuwe, nieuwe mensen die daar ook uh, echt hard voor hebben. Um, ik, uh, ik zie daar een goede toekomst in. De, de besprekingen lopen al heel lang. Mm -hmm. um, het is niet van vandaag op uh, uh, gisteren bedacht natuurlijk. Um, het zal nog wel enige voet in de aarde hebben. Met name omdat de Belastingdienst daar aan mee moet werken. Maar ik, uh, ik heb daar wel goede hoop op. Ja. Ja. We zullen het ooit leuker kunnen maken, ongetwijfeld. Dankjewel, Simon Brester, uh, Film commissioner van Amsterdam. En uh, die bijeenkomst die, ja, soort voor top, op weg naar een filmtop... is, uh, is volgende week, als ik me niet vergis. 31ste is 31ste. de, de, de, de brainstorm. Ja. En dan in maart de volgende bespreking. Oké, okay. dankjewel. De bus, onderweg naar een optreden. Deze week met... Met Carlo Wijnlands, die is uh, programmadirecteur van de Amsterdam Fashion Week, die is sinds vorige week in Amsterdam uh, in omsteken woedt. Uh, Carlo Wijnlands, goedemiddag. Goedemiddag. Waar ben je momenteel? Ik uh, ben momenteel op, uh, op weg naar een andere show. Je bent van de ene show onderweg naar de volgende. Een uh, show nee, hoppen als het ware. Ergens in Amsterdam, neem ik aan. Uh, ja, ik, uh, ja, dus het is dus op het gastterrein. En wij zitten zeg maar, in de Grashouder en in het Transmatenhuis. Ja. En uh, wij, um, uh, wij, uh, wij hebben zeg maar, shows die echt eigenlijk om en om uh, uh, afgedraaid worden. En ik zie het eigenlijk alle frontgo's. Ja, ja. En, uh, waar, waar kom je nu vandaan? Van wat voor show? Wat heb je gezien? Ik kom net uit, uh, uit de show van, uh, van Ben Dean. Mm -hmm. En was dat de moeite waard? Ja, dat was, dat was zeer de moeite waard. Een ontzettend spektakel. Een flinke uh, slinke theatrale inslag, zeg maar. Aha. Maar uh, ja, er, er, er gebeurde ook wel wat. Uh, dat zijn dat een, een model uh, de hak brak af. Ach, de hak brak af. En, uh, ja, dat was heel vervelend. Dus ja. die kon helemaal niet meer lopen. Dus uh, ik heb er ook nog moeten heren van de, van de, uh, van de catwalk. Ja, want dat hoort ook bij de taken van de programmadirecteur. Ja, nou niet echt, maar... Je staat toevallig ik vooraan. Al, ik, ja, ik, ik zet dan toch vooraan. En ja. Ik heb daar toch wel hard voor. Ik ken die meiden natuurlijk ook allemaal. En, uh, ik vind het ook wel heel erg sneu, hoor, als dat gebeurt. Ja, dat lijkt me ook dat lijkt me heel vervelend. Zeg eventjes, want als, als programmadirecteur moet je natuurlijk zelf ook een beetje... Uh, heel, heel netjes eruit zien, uh, Pietje precies, wou ik zeggen. Uh, wat, wat, wat draagt nou de, de, de, de programmadirecteur van de Amsterdam Fashion Week zelf? Nou, ik draag in principe altijd uh, pakken... Hmm. En die, uh, die, uh, die style, zeg maar met van allerlei strikken, uh, stropdassen, uh, maar wel zo modisch mogelijk. Ja? Maar ik ben, ik ben wel, uh, zeg maar, ik ben, als ik mijn stijl mag omschrijven, misschien is dat heel anders voor de luisteraar, is dat er ook een dandy. Mijn, mijn, uh, mijn uitgangspunt is een beetje David Bowie, dat was, daar ben ik ook altijd fan van geweest. Oké, okay. ook, ook de, de, de meest recente David Bowie? Uh, nee, niet recent, de ouderen, ja. meer de oudere, Meer de Ziggy Star, dus de David Bowie Ja, eigenlijk. de Ziggy Star, dus. ja. nou, op een gegeven moment zat hij, hij, hij ook wel een beetje zo tegen dat zieke dandy achteraan. Goed, wat, wat, wat, waar gaat de reis nu naartoe? Op het, uh, Dat zijn kleine afstanden. Uh, de op reis tans... gaat nu ja. naar, uh, naar Winderingstra, en dat is een, uh, een vrij jonge ontwerpster. Mm. Maar uh, ze is heel erg sterk in, uh, in ambacht, en in materialen. Ja. Ze maakt bijvoorbeeld jurken van hout, en uh, ze maakt... Uh, uh, ook uh, hele corsetten uh, uh, van, uh, van, uh, van Bol en het uh, is echt waanzinnig en uh, ja, gewoon een hele sterke identiteit. Ja, nog even tot wanneer gaat die uh, Amsterdam Fashion Week nog door? Het is tot en met morgen, dus tot en met de 27. Ja, en dan, uh, je loopt nu op je tandvleesje en bent blij dat het bijna voorbij is? Nou, het valt wel mee hoor. Ik ja. kom, uh, ik kom uit, het, uh, uit het zuiden des Lands. Dan kun je dus, wel wat uh, hebben. Ik, ik, ik, ken de, ik ken de carnaval. Ik noem het ook altijd de carnaval van de mode. Oké, okay, het carnaval van de mode tot en met morgen dus in Amsterdam. Amsterdam ja, Fashion klopt. Week. Carlo Wijnands, dank je wel. Graag gedaan. En veel plezier nog bij die show van Winde in en het Huis De Amsterdam Fashion Week, zoals gezegd, tot en met morgen in Amsterdam. Goed, tot zover dit uur van uh, Opium. Ik dank Willibor Davids, Giel van der Werven uh, en... Uh, uh, dan uh, nou ben ik uh, jouw naam helemaal kwijt, zeg. Simon Brester. Omdat je, we hadden je eerst in het volgende uur gepland. Daarom sta je nu niet op bij de afkondiging netjes. Dankjewel dat je er was. Uh, straks na het uh, journaal van drie uur, onder andere Ingmar Heitze, over wie volgens hem de meest geschikte kandidaat is om uh, dichter des Vaderlands te worden. En we hebben 80 seconden. Singer-songwriter Isabel Amé. En uh, Maaike Breiman die komt vertellen over haar show Kate Bush Tribute, die ze in. Uh, Engeland gaat doen, maar ook hier in Carré over een tijdje. Tot zo nationaal van drie uur. 4 eh, uur. Herstel, 4 uur.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 Klapschaatsen in superstrakke pakken. Het gaat erom om te kijken of de mens met zijn fysieke mogelijkheden... zo optimaal mogelijk kan presteren. Luister morgen naar de documentaire Kampioen met Krienbuul en Klapschaats. Frans Krienbuul kwam niet alleen met een nieuwe wedstrijdpak. Die kwam op een gegeven moment een nieuwe schaats. Morgenavond, 9 uur, over schaatsen in Holland Doc Radio. En dan vraag je af, waar gaat dat heen in de schaatspoort? Radio 1, het nieuws van alle kanten.